will my pet Tweede uur van Goedemorgen Ja. En u luisterde naar uh, de wensplaats van uh, G. Rutte. Uh, de Moody Blues. Dat horen we altijd, hè, de Moody ja. Blues. Maar ja, dat klopt. We gaan de tweede uur in en uh, ja, tegenover ons zit Michel Demmers. Onze en, wethouder. Daarna en die nog... is een beetje in shock. Uh, ja, we, nog even zeggen dat na uh, Michel Demmers komt uh, Leo Miezebeek. En uiteraard Theo van Hans, uh, en Theo van der Laan en Hans Rijmers over de jazz. Ja. Maar eerst Michel. Maar even Michel Demmers. Ja, dat is voor de luisteraars. Uh, hij is een beetje in shock. Want er stond in de krant dat uh, vandaag om 11 uur de vlag gehezen zou worden op de Watertoren. De nieuwe vlag. En uh, Michel Demmers, die uh, ja, als verantwoordelijke wethouder, die zou die vlag gaan heisen. Uh, het was de lip bedacht, dacht ik. Nee? Ja. Door wie was het bedacht? Nou, we waren samen over omstandigheden. Vertel. Uh, afgelopen dinsdag uh, uh, hadden we overleg over het Watertorenplein en specifiek de Watertoren, met de eigenaren van de Watertoren. Ja. En uh, toen heb ik tijdens het overleg uh, met uh, de eigenaren, uh, heb ik gezegd, we zitten in een positieve flow als het gaat over de Watertoren. Ja. waar het door een met alles na lange tijd toch goed op zijn pootjes terecht komt ja. en uh, laten we de vlag gaan hijsen, want die is al vijf jaar weg, omdat een aantal partijen niet meer met elkaar gesproken hebben verantwoordelijke mensen die daar namens de gemeente met toestemming van de eigenaren zorg hadden voor de vlag, die zijn vertrokken wij gaan die vlag weer hijsen. hetzelfde idee uh, was, uh, had de lip van de Pakvostraat. En uh, het stond in de krant. En toen vroeg uh, wethouder Bluis zich af, van hoe kan dat nou? Wij hebben dat dinsdag besproken en donderdag staat het al in de krant. Het was de bedoeling van uh, Verstegen om daar een 1 april graf van te maken. Maar dat wist jij niet? Dat wist ik dus helemaal niet. Nee. En gisteravond bedacht ik mij dat het vandaag 1 april was. Toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn? Nou dames en heren. Uh, journalisten, uh, meneer uh, Berry Scholten, uh, allerlei andere uh, nieuwsmedia en fotografen waren aanwezig. Maar geen sleutel van de Watertoren. <laughs> maar wel een mooie zandvoortse vlag. Mijn vriendje. Nou, ik vond hem uh, voor het Bordes van de Watertoren was hij groot genoeg. En natuurlijk, wat ik al vermoeden. Waar ik al bang voor was. Een wit spandoek met 1 april. Goed. Maar ik kan u hierbij uh, melden. dat we uh, binnen niet al te lange tijd. inderdaad die vlag gaan hijsen. omdat dat overeengekomen is. met de eigenaren van de watertoren. Maar je voelde je knap gepakt? Uh, nee, niet meer. Want ik had me de geestelijk op voorbereid. <lacht> omdat ik gisteravond dacht: oh jee, 1 april. Ik voelde al nattigheid. Ja. Eigenlijk, Jan, en... luister, is er ook een in eerste instantie ingetrokken. Uh, ja, Gert-Jan die was er ook in eerste instantie Waar uh, deze rare samenloop uh, zo is het gekomen. Wat ik nog persoonlijk zelf wil toevoegen dat is, in wezen is het uh, een beetje droevige situatie plein en toren de laatste 10, 12 jaar maar uh, de kracht van een gemeenschap is natuurlijk ook... bij wat mindere situaties de humor erin houden. En dat is eigenlijk ook het adagium van Pieter Joustra. Ja, meestal wel. Uh, Michel, uh, je bent hier om uh, iets te zeggen over... jouw plannen van het Badhuisplein. Ja. Want uh, daar gaat wat gebeuren. Ik heb een schets gezien in de ja, krant. klopt. Ik heb jouw verhaal al een beetje gelezen. Ja. Uh, een vraag vooraf. Ik kan me herinneren jaren geleden... Nee. ...dat jij de uitspraak had... Uh, ...er is een plan, dat heet Venster aan Zee... ...maar ik heb daar niet zo'n goed gevoel over... ...want ik wil als ik kom uit de Krikstraat... ...die zee ruiken en zien. Ja, de uh, oorspronkelijke idee... ...zoals het eigenlijk nu geformuleerd is... ...door de stedenbouwkundige architectenbureau... Uh, dat was eigenlijk een plan van uh, Gert-Jan Bluis en mij in 2005. Uh, want wij hadden bedacht, we willen de, uh, een van de zaken is de kustbeleving, de dynamiek, maar ook een stukje nostalgie, dat hoort erbij. En Badhuisplein is eigenlijk de voorde, want daar is Zandvoort naar genoemd, hè, de voorde. En dan wilden we eigenlijk een verloop, het relief, van hoog naar laag, van laag naar hoog, Kerkstraat en verder, uh, wilden we eigenlijk weer terug hebben. En, um, In feite, de strandweg, zeg maar even. Ja, en dat is dus, uh, ja, eigenlijk nu is dat uh, eigenlijk verbeeld in die uh, stedenbouwkundige schetsen. Maar geen schets. strandweg zie ik. Ja, maar u, u, we zien wel... als u bovenuit de Kerkstraat komt... het maaiveld gaat omhoog... om uh, voor parkeren te zorgen. Dus het relief wordt sterker. En dan ga je... Uh, eigenlijk als je... de Kerkstraat uitkomt... nog een stukje omhoog. En dan ga je net als vroeger... omlaag. En uh, ter linkerzijde... Arcades met... Uh, uh, winkels En ter aan de rechterzijde zouden dan uh, hotel en terrassen moeten komen. Zoals het ook ooit was. Kan je de luisteraars iets meer vertellen over het plan? Ja. Je ja, hebt wat op papier gezet. Ja, het uh, um, ja, venster aan zee gebeuren. Uh, dat is eigenlijk later gekomen. Want die mensen hebben dat stukje grond uh, gekocht. Uh, en welke dat, mensen? Uh, de Venster aan Zee, dat is dus Nieuwhuizen BV Werkmaatschappij van Condor Wessels. En die hebben dus uh, iets gemaakt en dat was niet haalbaar en het uh, uh, voldeed niet aan de uh, beeldkwaliteitseisen. En toen heeft de gemeente gevraagd aan uh, Springtij om een studieontwerp te maken. Is dat niet dezelfde architecten boven van de Watertorenplein? Uh, ja, dat is één van de deelnemers aan Leuk. de competitie, ja. Maar waarom is er maar één bureau gevraagd en niet twee of drie, nou, omdat uh, bij het uh, Nou, omdat dit uh, een, studieon een studieontwerp is. Ja, ja. En de nadere invulling door architecten, dat kan nog altijd in principe door een ander gedaan worden. Ja. Het ging eigenlijk alleen om het studieontwerp en... Stedenbouwkundig. Ja, ja daar gaat het om. Um, ja, het is een beetje historisch geïnspireerd. Uh, omdat uh, oude typische, iconische Zandvoortse gebouwen zijn als uitgangspunt genomen. En uh, de verbinding tussen het dorp en uh, het centrum van de badplaatsen dat is de mooiste uitdrukking het centrum van de badplaatsen, de verbinding met de kust uh, met het strand eigenlijk uh, verbeterd moet worden. En dit heeft meer een link met elkaar. Dus als je dus uh, de begaande grond invult naar boven en later naar beneden. Dat dat een één gezellige zaak wordt als je daar van en naar het strand gaat. Uh, dus dan is die verbinding uh, is dan gelegd. Want nu is het vaak door de breedte van de Engelbertstraat en de aparte naoorlogse bebouwing. Uh, lijkt het net een uh, soort van apart dorp. <laughs> aparte uh, verzameling. Zullen. Zullen. Ja, um, nou, het, het uitgangspunt is dat het bestaand openbare gebied, uh, dat uh, die bezoekers daar eigenlijk worden opgevangen met een stukje kustbeleving. En uh, dat uh, piekdagen voldoende capaciteit is uh, voor het parkeren. Uh, er kunnen hotels uh, komen. Dat is de bedoeling. Want het is eigenlijk een uh, toeristisch, uh, economisch uh, speerpunt. Maar er kunnen ook woningen komen. Dus het is niet uh, per se alleen hotel of alleen woningen of alleen winkels. Dan is nog het, uh, de bedoeling dat we daar commerciële activiteiten gaan ontplooien die niet uh, bijten met hetgene aan uh, activiteiten die we al in het centrum van de badplaatsen doen. Dus uh, niet, uh, geen kannibalisme dat is ook nog een punt. En dan hebben we nog een, uh, een zaak dat het in drie fases is ingedeeld. En je hebt, dus je hebt het casino er ook nog. Je hebt de gemeentegrond en de gemeentegebouwen. Dat is een stukje, een stukje van Vosjeplein, wat grenst aan het Badhuisplein. Dan heb je dus de eigenaren Venster aan de Zee uh, Nieuwhuizen BV van een stukje grond. En dan heb je het casino. Dus dan is het de bedoeling dat uh, we het plein gaan invullen. En daarna uh, het stukje uh, van plein. Die appartementen die heeft op een paar naar de gemeente al gekocht. En dan moeten we in onderhandeling gaan met het nieuwe kabinet. Over uh, hoe het verder moet gaan met de casino stichting Nou en dat, wat daaruit komt rollen. Gaat bepalend worden gaat natuurlijk. Gaat bepalend ja. worden voor de derde fase. Nou en dan... Uh, uh, ja, hoe, in, hoe ziet u dat in de tijd? nou die eerste fase in, in, op z'n vroegst in uh, 2019 de tweede fase in 2020 en fase 3 dan weten we waar we aan toe zijn uh, met het casino uh, verhaal en uh, ja, dan heb je natuurlijk ook nog het traject wat uh, afgelegd moet worden met uh, allerlei belanghebbenden dat is dus omwonenden, maar ook het hele dorp vind ik badplaats. Omdat net zoiets als het Watertorenplein en het Badhuisplein, dat is niet alleen van de omwonenden, de direct belanghebbenden, maar het is eigenlijk van de hele gemeenschap. Want het is uw aangezicht van uh, de, plaats, de plaats waar u woont. Zo, zou dan het, uh, het parkeren uh, de parkeergelegenheid van het casino, hè, die is nu ja. dus een bestaandere uh, mogelijkheid. Maar goed, die zit altijd vol als het casino uh, ja. vol zit. Die wordt geïntegreerd. Dus... dus dat komt erbij. Ja. Dus wordt er, dus het moet zo zien op, ja, ja dus de... eigenlijk net als Albertijn. want die heeft een, een, een aantal oh, parkeerplekken gerealiseerd en dit grenst aan de gemeente ja. Dus, okay. dus je, wat ik niet snap eh, ja. ik lees dat jij de terrein wil verhogen zodat een ja, parkeergarage ja, ja. op maaiveld komt ja. maar als ik naar Katwijk kijk daar is in de reep ja, is daar een enorme parkeergarage. Ja, ja, Waarom dus, daar wel en hier niet? Uh, dat komt omdat... Uh, in 2004 of zo... Uh, had ik en een aantal ambtenaren... Uh, Rijnland... Hè, hetzelfde plan als uh, wat nu in Katwijk is uh, gerealiseerd. En dat kwam omdat... De ambtenaren van Rijnland mij hielpen om aan te tonen dat de Zandvoort ook een zwakke schakel was in de kustverdediging. Um, nou, dus in principe ging dat goed, want er komt heel veel rijksgeld bij kijken. Dat is bijvoorbeeld in Scheveningen ook gebeurd, bij, Kijkstra, bij de Keizerstraat ook een zwakke schakel. Dus we gingen heel positief uh, daarmee aan de gang. En toen later heeft de regering uh, bevolen om de stofkam nog eens doorheen te halen... over uh, de kwetsbaarheid van de primaire waterkering. En die zeiden... Goh, Zandvoort heeft uh, niet zoveel achterland. Ja, heel veel herten. <laughs> en, uh, maar ja, dat vonden ze niet zo belangrijk. En uh, Zandvoort heeft eigenlijk van de hele Nederlandse kust... De sterkste, het sterkste kustfundament. Dus waarom zouden we die zandvoortens geld geven... om uh, dat uh, te bet beter te maken? Want het verval... vanaf de boulevard... tot en met de du uh, duinvoet op het strand... dat is uh, tussen de 11 en de 13 meter. Hoog zat. U krijgt geen geld. En Katwijk en uh, Keizerstraat-Scheveningen... dat is een ander verhaal. Die hebben gewoon... Uh, die dubbelslag gemaakt. en de boulevardtoppie maken. in hun ogen dan. en het doen aan kustversterking. En Scheveningen, die heeft ook al die golfbrekers weg mogen halen. de stand is daar twee keer zo groot. Oké. Okay. Zo is het gelopen. Goed. dan weten we dat ook weer hoe dat zit. Ja. Maar uh, als ik naar het plaatje kijk. dan ziet het er uh, heel indrukwekkend uit. Ja. Wat gebeurt er met de flats aan de Van Plain? Die, die worden ook geamoveerd? Of? Ja, die, die, die, die flats die gaan. Uh, uh, uh, die worden dus. Uh uh, afgebroken, een eigendom van de gemeente, en dan krijgt u vlak voor uh, met de ingang op vervoosje hè? Die ja. fiets is dat inderdaad. Toch? Ja, ja. Als je dus het uh, het heet plein maar ze de voorkant die grenst aan het Bataafsplein. Badast. Ja, die worden dan uh, gesloopt en dan uh, worden daar uh, het soort woningen neergezet met uh, waarschijnlijk nog wat uh, aantrekkelijkheden in de plint. Uh, die worden dan gebouwd en dan kan je ook, dat is natuurlijk ook handig, dus voor de rotondeflat komt dan de doorgang naar het Vervoosjeplein. Dus als je daar naar boven loopt, dan kan je denken, nou, ik ga hier linksaf een auto pakken of ik loop rechtdoor. Um, de, de bebouwing is zo in elkaar gezet dat het uh, uh, de identiteit van het een beetje weergeeft, de cultuurhistorisch besef. En het moet een beetje herbergzaam zijn. Dus als je één heel groot gebouw neerzet, of een Twee of drie naast elkaar. Dan wordt het gauw uh, dat je de tent uittocht. <laughs> maar nu uh, waait. Maar, uh, dit is zo in elkaar gezet dat je. Het waait natuurlijk altijd. Maar dat het hier een beetje verspreid wordt. Uh, Ik moet zeggen, het ziet er indrukwekkend uit. Ja. Ik vind het zelf ook... Uh, maar mee, uh, ja. uh, er moet nog heel wat water door de zee vloeien. Ja, ja want we hebben natuurlijk uh, uh, dit soort trajecten. Dat uh, uh, gaat eerst over overeenstemming met de mede-eigenaar van de grond. Dat is in dit geval uh, het Rijk of de Casino Stichting. En Condoressels. Uh, uh, Dan moet je samen uitkomen met de grondexploitatie. Iedereen wil minimaal... Uh, ...break-even maken. Het liefst natuurlijk een beetje winst. Kan dat allemaal? Okay. Nou, als dat dan voor elkaar is, dan zeg ik, moet je het eens zijn over de uh, invulling van de gebouwen. Niet alleen de gebouwen, maar ook de invulling, het programma. Dus wat ga je doen? En is dat wel haalbaar? Je ziet bijvoorbeeld in uh, Scheveningen toen, uh, uh, 30 jaar geleden, hebben ze daar... Uh, uh, alles afgebroken, alleen koerhaus hebben ze laten staan. En het is allemaal winkel, een groot winkelcentrum doorheen. Dan kon je doorheen lopen, moet je doorheen lopen, wil je op het strand komen. Maar daar is het in januari, februari ook geen hond te bekennen. Dus ja, dan moet je natuurlijk, het is niet de bedoeling of het streven om daar hele leuke dingen en zaken te uh, winkels te maken en horecagelegenheden, wat in de winter allemaal dichtgeplakt is. Dus daarom ook het hotel erbij, om daar uh, faciliteiten erbij... Op proberen om daar ook uh, congres en uh, zakenfaciliteiten te bieden dat je die acht maanden in de winter ook iets te bieden heeft hebt wat leuker is misschien als altijd maar congreseren in de rij ja. ik heb nog een laatste vraag uh, ja. uh, heb je voldoende ambtelijke ondersteuning om zoiets helemaal uit te werken en voor ja, te bereiden ja het leuke het in Haarlem uh, allemaal ja het leuke is dat uh, Allerlei macht en krachten die er aan de gang zijn met ambtelijke fusies, en samenwerking en dat soort zaken. Dat uh, sinds een jaar uh, dat um, het uh, bestuur, of in ieder geval uh, de gemeentesecretaris, het zo heeft geregeld dat, uh, nou, ik zal maar eerlijk zeggen, gewoon twee bussen goede ambtenaren heeft aangetrokken. En omdat die mensen vaak niet weten hoe, of ze nou een jaar werken of twee jaar of wat dan ook. Die denken, nou wil het toch zijn. We vinden het hartstikke leuk. En uh, die ambtenaren die halen echt alles uit de kast. Om het zo uh, vlot en netjes mogelijk te doen. Dus wat dat betreft, als het gaat over ruimtelijke ordening. Komt het goed? Absoluut geen klachten. Goed, perfect. Wij kunnen eigenlijk alleen maar zeggen: wordt vervolgd. Ja, en we houden je goed in de gaten, hoor. Ja, uh, ja. Uh, hou, mij, hou mij, goed in de gaten. Hou uh, ons ook in de gaten en, en vraag als je wat te melden. En, en hebt. vraag regelmatig naar de voortgang. Ja. Doen? En we gaan, als dat dan ergens stokt, dan kom ik u gelijk melden dat het niet dat het was en waarom. Ja. We gaan nog even hey, een muziekje dank. horen voor uw komst. Dankjewel, je wel, uh, Michel. Graag. We zijn weer terug, uh, dit is de House of the Rising Sun en uh, dat hebben we gedaan uh, omdat we gaan praten over het uh, Raadhuisplein en uh, daar gaat ook wat rijzen. Als het goed is. De plein van de Rising Sun. Ja, de ja, de de de raad, voordat, dat is wel zo, zo trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja, de ja. Tegenover ons zit Theo van der Laan. directeur de eigenaar Hema. Zandvoort. Die plannen heeft. Vergevoorde plannen. Voor aanbouw op het Raadjesplein. Zeg maar tegen de geven van Grafdijk. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja. En Leo Miezebeek. Die een fantastisch plan heeft gemaakt. Voor de wegenstructuur op het Raadjesplein. Uh, en dan denk ik, ongelooflijk oh, wat die man er allemaal aan heeft gedaan. Heel bijzonder. Maar hij is natuurlijk ook bekend als de man van de ijsbaan. Nou, en dan is de vraag... De ijsbaanman. Ja, de, de uitbreiding van Theo van der Laan, het Raatsensplein, ten opzichte van de ijsbaan en de wegenstructuur, de muziektent, enzovoort, enzovoort. Jongens, komen jullie in conflict of niet? En wanneer? De eerste vraag aan ja. jou, een paar weken geleden hebben we jouw architect hier gehad, die ja. heeft, Norman, die heeft ja. een heel uh, uitleg gegeven over de nieuwbouw die gaat plaatsvinden. Ja. Er komt nou. een stuk tegen die gevel aan ja. op het Ruisplein, 7 meter geloof ik. Ja. Er komt een balkon uh, nog, nog een keer als een extra uitbreiding. Uh, je ja. gaat ook de hoek om uh, uh, ja. naar de uh, winkel op de Kerkplein. Uh, uh, uh, nou ja, je moet er dan de kleine krocht in. hè? Door, in. Ja. Ja. Ja. Wanneer ga je beginnen? Nou, goede vraag. Uh, ik uh, hoop te beginnen na het seizoen. Dus ik zou zeggen 1 oktober. Uh, omdat we zeker niet in het seizoen natuurlijk de bol uh, willen, willen gaan doen. Uh, 1 oktober is, uh, is een beetje een streefverhaal. Uh, uh, dat doen we be bewust. Uh, he, het zou ook misschien de laatste week van september kunnen zijn. Maar na het seizoen. He, dan neem je het toch gewoon na september in het na seizoen. En dat is het streven dat we, dat we gaan beginnen. En hoe lang? Alle... Ja, dat kan ik je nog niet helemaal exact vertellen. Hoeveel bouwdagen dat zijn. Dan uh, kan je wel vertellen dat... Uh, kijk, de nieuwbouw. En uh, het stukje Grafdek, Want het stukje grafdijk wordt ook meegenomen, zoals je al zegt. He, ja. Dat hebben we eigenlijk in tweeën geknipt. En, uh, dus op het plein. Uh, daar gaan we beginnen. En, uh, want in het plan realiseren we dus boven Grafdijk, hè, dus boven de Italiaan uh, van de familie Serran. De Italiaan van de familie Serran, zoals je weet. Uh, dus dat, dat wordt vernieuwd en daar komt een stuk tegen aan. Want anders kreeg je een enorm uh, verschil in de bouwmassa aan het plein ten opzichte van de kleine krocht. Dus dat loopt nu getrapt terug uh, naar uh, XL. Um, en uh, dat gaan we in de tweede fase doen. Want de ingangen voor die woningen. boven de Italianen komen twee appartementen. van ongeveer 100 vierkante meter. Die krijgen hun ontsluiting vanuit de ingang van het nieuw te bouwen pand. en de kleine krocht. Daar komt dus zeg maar de ingang van die woning. En um, uh, dus er komt een trap. En, dan gaan, en dus we kunnen niet eerder beginnen. als we dat we er kunnen komen, zal ik maar zeggen. En dat betekent dus dat eerst eerste nieuwbouw klaar moet zijn. En waar we naar streven. het ligt natuurlijk altijd even een beetje aan. Uh, aan uh, dat betekent als je zegt uh, we weten niet hoe lang het duurt, 1 oktober wil je starten, uh, dat betekent toch dat je minimaal een jaar bezig bent met de nieuwbouw op het plein. Ga daar maar vanuit. Ja. Nou ja kijk, het punt is dat uh, we hebben deze week het bestek klaar. Dus dat betekent dat we nu gesprek gaan voeren met aannemers. Uh, maar voordat we dat. Ja, ik bedoel, die gesprek die voeren we terwijl we ook nog met de gemeente. natuurlijk uh, op dit moment nog bezig zijn met. Uh, uh, uh, zeg maar de levering van het stuk. En uh, het stuk van Serran. En uh, het stuk van Serran, dat is wel zwaar fase 2. Dus daar zit, daar, daar, daar zit, maar de gemeente wil dat het liefst allemaal in één keer uh, regelen. En dat betekent dat uh, met de familie Saran uh, nog afspraken gemaakt moeten worden... Um... Ik, uh, uh, laat ik zo zeggen, daar, daar zijn we nog niet uit allemaal. Dus uh, dat is nog een dingetje en met de familie. Omdat, uh, ja, zij willen duidelijkheid over hoe en wat. Hè, overlast en dat soort dingen, dat begrijp ik voorkomen. Dus daar moeten we nog een aantal goede gesprekken over voeren. Zij willen ook graag weten. Dat zou nu 1 oktober kunnen vertragen? Dat zou kunnen vertragen, ja. ja. Ja, dan kijk ik meteen naar Leo. Leo zit uh, hier met de, de ijsbaan. Ja. Niet alleen dat, want hij heeft ook een heel structuurplan uh, gemaakt. Ja, hebben gezien. Ja, maar, wat vind jij daarvan, van het plan? Nou ja, kijk, het uitgangspunt is van het plan, wat we dus nu realiseren, is dat uh, een paar dingen, Eén de functionaliteit van het plein zoveel mogelijk waarborgen, en de tweede, vergeet mensen ook nog altijd, is natuurlijk dat het raadhuis daarvoor zou steken, he, want dat is wel een dingetje waar we heel snel overheen gaan, want, maar dat is natuurlijk heel belangrijk dat het raadhuis prominent pand blijft en, uh, en de functionaliteit van het plan. En um, ik wil je wel heel even terugnemen, Doe ik toch even, neem ik die vrijheid naar 2001, 2, 3, 4, 5. Toen was het plan, uh, want zodoende ben ik erbij gekomen. Overigens niet als een HEMA, dus even als een Rinkel BV. Rinkel is, is de vastgoedfirma en de HEMA is natuurlijk de winkel. Dus, uh, dus de winkel is zeg maar de huisbaas van de HEMA. Dat zijn toch twee verschillende dingen, even voor de duidelijkheid. Want anders lijkt het net of de HEMA een pand bouwen, maar dat is natuurlijk niet zo. HEMA heeft er niks mee te maken. Maar um, wat belangrijk is, uh, is dat er in die tijd een plan was waarbij... De dus de bebouwing, tot aan de rotonde zou gaan. En dat betekent dat de HEMA, die ik dan voor de laatste keer noem, die nu aan het Raadhuisplein 1 zit, in de straat zou komen. En ik kreeg daar op een gegeven moment uh, informatie over. En, uh, nou, lang verhaal kort, uh, het is nu zo dat het teruggebracht is eigenlijk tot de minimale maat die we dus doen, die 7 meter uit Graftijk, waardoor het plein plein blijft. Dus we moeten even niet vergeten dat uh, toen... Meer dan, iets meer dan tien jaar geleden. Het plan was om het plein volkomen te laten verdwijnen. Oké, okay, maar dat is voorbij. Dat is voorbij. En nu is het zo. Maar in dat plan, dan vertel ik het, is dat de rotonde zou opschuiven. Toen al. Toen was de dus de rotonde zou richting de firma Tromp gaan. Die kan er al van Albert Heijn. Eensje opschuiven. En uh, dus dat zijn de oerplannen. Of de oerplannen, maar in ieder geval van laten we zeggen meer dan tien jaar geleden. Dat is anders geworden. Uh, nu bouwen we daar uh, iets wat eigenlijk altijd al, hè, heel lang geleden in de jaren 60, heeft daar al de staan. Dat was overigens niet zo groot als dit. Maar dat stond er wel. Um, maar terugkomend op de functionaliteit van het plein. Heel belangrijk. Dat moet natuurlijk daar gebeuren. Dat is een van de dingen waarom ik me er zelf ook mee ben gaan bemoeien. Want ik wilde als HEMA niet in de straat komen. En ik wilde um, um, aan het plein blijven Dus zoals het is. En ik denk dat dat nu geoptimaliseerd wordt. Dat betekent wel dat er even uh, think out of the box, zeg ik maar. En dat doet Leo hiernaast me gelukkig. En die zegt, nou, er is nog genoeg ruimte om... Schuiven, dus schuiven. Kan ja. Ik iets vertellen, ja. Leo, over jouw plan. Want ik, ik heb het hier voor me. Ja, we hebben het voor ons. In, indrukwekkend uit. Ja, ja kijk, de, dat de plan. Goedemorgen trouwens. Dat plan dat, uh, dat bestaat inderdaad uit, uh, uit het omleggen van die wegen om weer een, een evenementenplek te krijgen in het dorp. Op het moment dat die uitbouw gepleegd is, dan hou je een dusdanig kleine plek over, ook door die rotonde, dat je eigenlijk niet echt iets groots kunt organiseren. Onder andere dan die ijsbaan, maar het gaat ook om muziek-evenementen. Het gaat om het inhalen van Sinterklaas en ga zo maar door. Je hebt allerlei evenementen in het dorp, de Rekariaden die gebruik maken van het plein. En dat, dat lukt dan niet meer echt. En daar moet je natuurlijk ook naar kijken. En dat is eigenlijk. Uh, we zitten met de bus hè, die rond en rond rijdt. Nou, dat is een probleempje. We hebben de krocht die één richting is. Uh, die je dan uh, zou moeten ombouwen. Nou, zodoende is dat plan gekomen om toch weer een beetje een groot plein te krijgen. Willen we die, die muziektent behouden? Willen we die op zijn plekje houden? Willen we daar niet te veel kosten aan besteden om die gaan te verplaatsen? Dat is ook mogelijk. Dan betrek je hem bij het plein? Dan betrek je hem nu in één keer weer bij het plein. Je hebt geen verkeers uh, Regel, regelaars meer nodig om als je iets wil organiseren in een dorpje kunt rechtstreeks elke zaterdag zondag een muziek in gaan plegen en je ja, kunt het ik, blij ik, ik, helemaal, maar nu kom ik in de problemen tussen die twee Theo die begint op 1 oktober nou minimaal een jaar ja. dat wordt anderhalf jaar kan. Ja, kan. Maar, ja. ja maar, maar daarom is ook nu dit plan ook gelanceerd. Want, jij zit met ja, je voorbeelden. Ja, ja, als we nu ook niet per 1 oktober de plein gaan aanpassen, dan hebben we een probleem Dan kunnen we geen ijsbaan maken. Liever zou dan die wegenstructuur die jij wilt, die verandering, tegelijkertijd ja. aanpakken. Ja, dat is ook het doel. Dat is ook het doel. Eigenlijk moeten we daar ook gezamenlijk op trekken. Ja. Dat nou, dat het is niet of-of, uh, het is en-en. Ja. Nou ja, we hebben ze hebben al contacten met Leo. Het is wel zo dat de gemeente heeft, zeg maar, ik weet niet of jullie dat allemaal gezien hebben, maar zeggen de omgeving van de bouw wordt dan vastgesteld door de gemeente. Dus waar je hekken, je moet dat namelijk hekken Dat is een juridisch verhaal, want dat betekent namelijk alles wat binnen de hek is, is voor de verzekering van de aannemer. Dat moet er gewoon omheen, want anders dan klopt dat niet. En dan is de aannemer wel of niet, of de verzekering, daar zijn altijd die rare hekken omheen. Een verzekeringskwestie. Die hekken, die, dat is vastgelegd door de gemeente. Uh, ik, ik, ik, ik heb het plaatje al gezien, maar ik kan niet exact zeggen van hoeveel, hoeveel meter dat dan is. Maar je moet er natuurlijk wel omheen kunnen lopen. Dat is het ding. En uh, kijk, ik zou me kunnen voorstellen dat die, ba die ijsbaan dit jaar misschien. En of het iets andere vorm heeft of ietsje kleiner en dat we bij wijze van spreken meer in de, de, de, de ruimte voor, bijvoorbeeld bij voor de HEMA zeggen nou doen we daar even die uitgifte van de schaatsen en dat dan voor die, voor die, voor die uh, paar weken zou best kunnen wat mij betreft dus we moeten inderdaad eens gezamenlijk optrekken en dan uh, het is een beetje woekeren met de ruimte maar als zo gauw die aannemer uh, de staat dat is het probleem dan is hij ook daar de baas dus we moeten vooraf natuurlijk wel praten met elkaar uh, yeah, en afgelopen. dat heeft en nogmaals het heeft dat gewoon een verzekeringskwestie, want alles wat binnen die hekken uh, gebeurt valt onder die carverzekering en, en, uh, en alles wat erbuiten verstandt, niet. En dat zal die aannemer natuurlijk opletten, want die wil natuurlijk geen risico lopen dat iets op in ons hoofd valt of wat dan ook, ik weet het niet. Ik ben het helemaal met je eens hoor, dat klopt ook wel, maar er is ook nog iets als, als bereikbaarheid waar wij altijd voor moeten zorgen als wij die ijsbaan daar hebben, dat, dat, dat het, kerkplein, of het, het kerkplein bereikbaar is. Ja. Ja. Heer, dus ja. voor HEMA en voor, de, voor, voor, voor een Eindje voor ja. De ijsbaan heeft een enorme koelinstelling die ja, die staat alweer in de kleine krocht. En die ja. heeft ook zijn plek nodig. En als daar ja. die bouw plaatsvindt, dan is daar gewoon geen ruimte voor. Dus ja. het is best lastig. En als, als, als ja. het plein, die rotonde, tegelijkertijd met de bouw zou starten. Ook aan het einde van het zomerseizoen In theorie kan dan, dat. In theorie zou dat gewoon kunnen. Ja. Maar dan heb je, dan heb je, dan heb je geen enkel probleem. Dan hebben we een nieuw ontwerp van de ijsbaan. Dat heb ik ja. ook al gemaakt. Nee, hoor, en dan maar kan dan, dan heb ook je wel de gemeente worden. nodig. Jij bent lid van gemeente... Uh, uh, ja, vandaar hebben we dit plan ook eh, vragen gesteld. Heb je het hebben, gevoel dat BNW enthousiast op dit plan is gegaan? Nou, daarvoor rekenen? hebben we ook die vragen gesteld en we hopen daar een positief antwoord op en actie op te, te, te krijgen. Want dat betekent dat je dan deze zomer eigenlijk al de voorbereiding moet ja. starten? Ja. Ja. Om die wegenstructuur aan ja, ja, ja. het vuur aan de te nemen. Het gaat in dit, in dit plan, dus een van de dingen die heel essentieel zijn. is uh, het tweerichtingsverkeer van de krocht. He? Onder andere van de ja, grote dat, krocht. Dat is, ja, ja. Want daarmee moet je natuurlijk zorgen dat je een goede doorstroom. Ja. Uh, nou ja, behoud. dan hou je, je twee wensen: de, de wens het dorp in, dat wilden ze graag. Ja. Maar ook het dorp uit, omdat die bus dan de grote krocht uitbrengt. Ja, wat kan heel draaien. belangrijk is, denk ik. bij die tweerichtingsverkeer op de grote krocht. is namelijk dat de mensen die in het dorp zijn. sneller hun auto naar de parkeergarage ja, kunnen brengen, want dat is best vind ik een dingetje voor uh, mensen die het dorp inkomen, die in het centrum terechtkomen en dan, dan moeten ze naar de parkeergarage. Hoe moet je dat doen? En wat denk je van die grote vrachtwagens over de, ja. over de Koninginnenweg? Ja. Een stukje koninginnenweg naar de ja, ja. richting de kerk. Dat is ook zoiets. Dat is, die weg is honderd is, is keer meer wordt die gebruikt als dat ja. het uh, nodig is. En er is ruimte, hè? Ja, er is ruimte ook. Er is ruimte ja. in de krocht. Die is altijd twee richtingen geweest. Ooit. Ja. Dus op zich hoef je niet zo gek veel dingen te doen. Nee. nee. Een klein stukje van het plein voor de dat is een beetje van stoepranden. En, een stukje, en uh, precies, ja. een stukje voor de apotheek moet, moet eraf. Ja, ja. Zodat je dus voor de muziektent, zeg maar, ja. naar rechts, naar links ja. en rechtdoor. Ja, kan gaan. Ja. Ja. En dan heb je echt een mooi plein met ja, ja. een muziektent erbij. Ja, die ja, is ook een onderdeel van. van dat plein. Want eigenlijk is de muziektent een prachtig ding, maar er staat de straat tussen. Ja, ja, dat is een dat beetje zo heel als je Zo zonder. Ja. Ja. Zo zon als je die ingang één <laughs> ja. kwartslag draait vervolgens, dan, dat is het enige wat je aan die, ja. die muziekent hoeft te doen. Dan heb, je, dan heb je daarna een prachtig plein. Je kunt daar muziek muziekevenement houden. Je kunt daar tot 4.000, 4.500 mensen kwijt dan. En je hoeft niets meer af te sluiten. Want dat is ook iets heel belangrijks. Je hebt vaak een verkeersregel als nou ja. Uh, beste mensen, uh, ik, ik vraag jullie met, met dwang om veel met elkaar te overleggen ja. en ik verzoek ook aan het college van BNW om snel actie te ondernemen. Ja, dat, dat ondersteun ik. Maar, hoe eerder uh, hier ja. duidelijk in is? Nou, ik moet wel zeggen, even te vervelen van het college, die ambtenaar die ermee bezig is, houdt ook dit, dit deze vinger aan de pols. die wil dus dat dat goed geregeld is. Ja. Kijk, ik kan jullie over een aantal keer, laat ik me nog maar een keer uitnodigen, dan weet ik hoeveel bebouwbare dagen we hebben, want dan, dan hè, dat, dat is even een dingetje, want op een gegeven Komen die, die aannemers met nou zoveel dagen blablabla. en dan weten we meer? Dus even net, even misschien uh, even te vroeg in de tijd nog. Blijf je ja, veel, en misschien kun je Dat zei dan zei denk je ik, ik ook. Goed zo. We, of we wel nog geen ijsbaar kunnen zetten. Ik blijf jullie volgen. Veel succes. We missen onze techneut uh, die uh, <lacht> gaat weer even een muziek. muziekje erin zetten. En dan okay. dankjewel. Dankjewel voor dan dan ja dan dan dan Graag gedaan. Uh, tot uh, de volgende keer. Hey, maar Short. I don't back. walk on by my is to ...zit in de 1 april fase. Ja, precies. When People Talk van uh, Rob Hoeken... ...en uh, we gaan uh, praten met uh, Hans Rijmers... ...over Francesca Tandooi. Uh, de heren hebben net bepaald dat het een stuk is. Dat het een mooie vrouw is. Laat ja. ik het maar zo ja. uh, zeggen. Want het is natuurlijk een vrouw uh, de, uit één stuk. Dat wel. Uh, zij is al eerder uh, geweest uh, bij jullie. Uh, ze wilde graag terugkomen. 12, 12 februari 2012. Ja. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Zo'n vrouw maakt indruk, hè? Nou, als ik het gisteren niet had opgezocht, had ik het ook niet meer gegeten, oh. hoor. <laughs> dat zegt hij nu, hoor. Ja. Ja, ik ja, ik moet maar dat nee, zeggen. Nou, laat ik, je, laat, ik je, uh, laat ik je eerlijk zeggen. Ik was in de veronderstelling dat ze een jaar of twee geleden is geweest. He, want ik, je weet natuurlijk dat ze er is geweest. Ik denk, nou, ik kan me dat niet voorstellen. Dan ga je het opzoeken. Dan blijkt het gewoon al, al vijf jaar geleden te zijn. Zo snel gaat dat kennelijk. En ja. heeft, heeft indruk aanzinnig, gemaakt, Waanzinnig. Nou, heeft indruk gemaakt omdat zij toen uh, het eerste jaar uh, studeerde aan het conservatorium in Den Haag. Uh, uh, een beetje uh, uh, onder de vleugels genomen door uh, Frits, Frits Landersberger, die daar de docent is. He, dus die herkende daar wel een, een, een, een geweldig talent. ...komt uit Italië, ja, dan, dan, dan is dit toch allemaal een beetje een beetje andere wereld. Hè? Dus dat is wel verder wel goed gegaan. Hij maar ook, Italiaans temperament. Ik heb geen idee. Ik heb er alleen een keer op zien treden. Verder ken ik het niet, Pieter. Ik heb geen benul. Maar dat mag hopen dat het morgenmiddag gaat blijken. Dat dat uh, buitengewoon een swingend concert gaat worden. Yeah. Ja, Kan ik je wel verzekeren. Ja, oh, jij kent het beter. Ja. Nou, prima. Okay. Wat voor soort uh, muziek speelt ja, zij? Het is, het, Nou, Ze zal waarschijnlijk wat eigen, wat eigen nummers doen. Ja, En verder is het toch het, uh, het American Songbook. Ze heeft een nieuwe cd gemaakt, dus daar zal ze ongetwijfeld iets van gaan spelen. Denk ik. Met uh, onder andere met, met Landersberg en, en met haar uh, trio waar ze mee optreedt. En, en, en doet dat inmiddels ook in uh, Italië en Zwitserland. En uh, speelt, uh, speelt overal. Inmiddels is Koemlauw afgestudeerd. Dus wij verwachten een, uh, een buitengewoon en mooi concert. Hoe ja. lukt het dan toch om, om zo'n vrouw te strikken? Want dat is to toch wel iemand. Waarschijnlijk met een hele drukke agenda. En die komt dan naar dat kleine Zandvoort. Naar dat kleine podium, want het is natuurlijk ja, het, is, het is wel een groots podium, maar het is toch wel klein. Ja, maar als je het niet erg vindt wil ik toch wel graag enige nuance aanbrengen in die opmerking. Ja, dat mag. Daarom zeg ik hem ook. Wij zijn, wij zijn helemaal niet zo'n klein dorp. Uh, we moeten niet. Uh, uh, ik, ik word altijd een beetje kriebelig van dit soort opmerkingen, alsof je. Nee, ik, ik, ik bedoel dat niet vervelend, maar ik kan niet zo goed van. Ik kan er niet zo goed tegen. Van, ach, we zijn maar een klein dorp en dat iemand dan bereid is om hier naartoe te komen. Nee, dat is niet zo. We zijn helemaal niet zo'n klein dorp. Uh, we moeten vooral niet in, in, in, in een soort, soort van slachtofferrol of zo. Uh, uh, denk niet dat ze liever in Amsterdam gaan spelen. Nee, dat is niet zo. Maar nou, we wel zijn Erik Timmermans Hij is natuurlijk een centrale spul in het geheel, kent iedereen en heeft een voorliefde hier voor Zandvoort. Samen met Frits om hier te spelen en daardoor die voorliefde, die uitstraling trekt een heleboel mensen aan om naar Zandvoort te komen. Want het is hier altijd goed, goede akoestiek, veel belangstelling. Hans Schut, nee. nee. Nee, Pieter, dat is niet wat ik wilde zeggen. Nou, zeg het dan. Uh, ja, ja, daar ben ik mee bezig. Uh, als ze in, in Amsterdam optreden, is dat in een kroeg. Met rinkelende glazen om zich heen. En dat doen wij hier niet. Wij zijn zo'n beetje de enigen hier in de regio die dat niet doen. Die hier die, die, En ik heb het nou al zo vaak gezegd en ik zeg het iedere keer weer. Wij zijn zo'n beetje de enigen die die muzikanten hier een podium geven wat ja. ze verdienen. En daarom komen ze hier graag. Als, als dit podium in Amsterdam was geweest, dan had je het kunnen vergelijken. Want heb kan dat heb je niet goed gehuizen, maar dat heb ik net gezegd. Ja, maar ik was met een verhaal bezig. En dan wil ik dat graag afmaken, Pieter. Ga je gang. Dank je wel. Wij hebben hier een podium wat we nog heel lang vol willen houden. Dat ze hier zo graag komen en dat ze hier graag terug willen komen. heeft alles te maken met het feit dat we hier dit podium hebben. Ja. Hoe dat nou tot stand is gekomen hè, in de loop van de jaren, ja, dat weet iedereen zo langzamerhand wel. Hè, want daar hebben we het bijna iedere vier weken over. We hebben het hier. En dat koesteren we. En dat houden we zo. En daarom komen ze graag hier. Er zijn, er zijn uh, muzikanten bij die als ze uh, uh, weggaan. Die zondag. En vragen van wanneer, wanneer mag ik weer terugkomen. Ja. Nou, daar krijg ik het buitengewoon warm van. Het is fantastisch. Dat wil je graag horen. Dat, dat is ook de motivatie om er proberen zo lang mogelijk bij door te gaan. Niks meer en niks minder. Ja. Nou, dan hebben we morgen weer een geweldig concert. Met uh, Frits en, en uh, Erik en Francesca Tandooi. En dan hoop ik van harte dat... Uh, Degene die dit horen en thuis denken van ik ga naar Ajax kijken... dat ze genoeg gaan nemen met de samenvatting om 7 uur. <laughs> en als ze denken van ik ga naar Vlaanderen als moos te kijken... dat ze dan denken, oh, dat kan ik de volgende dag ook in de krant lezen. Bijvoorbeeld. Kijk, als dat concert er niet was geweest, dan gebied de eerlijkheid te zeggen... dat ik ook voor de televisie had gezeten bij, uh, bij de Ronde van Vlaanderen. Hoor. Ja. Zeker. Goed, dat is het, dat er zijn is het. natuurlijk heel veel mensen die helemaal niet zo sportminded zijn. Nee. En die meer muziekmindend ja. zijn. Ja, dus en, die, en de, de die hard, komen. De harde kern. En, en degene die bereid zijn om daarna te luisteren. Kijk, uh, de Rollen van Vlaanderen heb je ieder jaar. Uh, um, en de concert hier heb je maar uh, negen keer uh, per jaar. En... Nee. en, en de muziek die we doen, dat, uh, dat is ook maar één keer. Dus, Hans, laten we even zeggen, morgen nee, is de zaal om half drie open. Nee, half drie beginnen we met het concert. Half drie twee begint het concert. Dus, uh, ja, twee uur is de dus zaal open. Uh, ja, half twee, kwart voor twee. Half drie open. En, uh, de toegang uh, prima. Is. 15 euro, als gebruikelijk. En na afloop kan je hier blijven ja, eten. Zeker. Je moet je zeker. wel even melden bij Theo Smit. Ja, ik weet niet wat hij heeft bedacht. Uh, aan een uh, yes, maaltijd heeft hij. Ik geef ja? uh, zijn telefoonnummer ja? even. Dat is uh, 0654 677 947. Als je dat nummer belt, dan uh, kun je met Theo afspreken. Wat zijn ja. maaltijd is. En uh, dan kun je reserveren. Ja, dus. hebben wij verder geen bemoeienis mee. Dat, uh, Theo doet dat uh, fantastisch. En ik, ik, er blijven ook iedere keer meer mensen eten. Dus Verzellig, die toch? hebben het buitengewoon naar hun zien. Ja. Nou, we hebben een leuke dag en dat sluiten we af uh, met het eten. En de muzikanten blijven ook allemaal eten. Dan zit je gezellig met elkaar. Gezellig met z'n allen en denk ik, ah, daar gaat het ook om. Prima. Het moet geen afstand worden. En een podium op kijken. En als ze zijn geweest, heb je betaald. Nee, maar dat is ook de charme van de opstelling die jullie in de zaal hebben. Daar gaat het om. Je moet, je moet, je moet, ik vind die collectiviteit, vind ik veel belangrijker. Je moet, je moet met z'n allen, moet je daar genieten van zo'n middag. Nou, dat Niks meer en niks minder. Nou, Volgens mij kon, gaat het helemaal goed komen. Ja, ik denk uh, bij, het ook. Ja, ja, dat is belangrijk. God, goed. Dank je wel, Hans. Vroeger, zie je over vier weken weer. Jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. De, de, de volgende is uh, 7 mei. 7 mei, oké. Okay. Oké. Okay. Uh, Dan zien we je weer. Dan uh, gaan we de agenda even bekijken. Nou, 7 mei heb jij genoemd. Tot en met 7 mei... Ik, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb één dingetje daarvoor. Uh, Oké. Okay. Want dat staat niet op de agenda. Oh, het staat wel op. Ja. Oké, okay, we gaan ja. naar de agenda. We gaan naar de agenda. Ja, nee, ik zag het al. Uh, dus, tot en met 7 mei is de expositie This is China in het Zandvoorts Museum. Ja. En dan, uh, tot 26 april, expositie Bloemen Aquarelle van Suzanne de Laan bij Pluspunt aan de Vlemingstraat. Dan hebben we wat net al genoemd is, op 2 april, morgen dus Jazz in Zandvoort met Francesca Tandooi in het Theater de Krocht. De aanvang is half twee, in tegenstelling tot wat er hier staat. Uh, dus je kunt vanaf twee uur naar binnen, de entree is 15 euro. En wanneer je daar behoefte aan hebt, dan kun je dus bellen met Theo Smit. Ik nog. Nog één keer het telefoonnummer, bellen met 0654-677-947 en dan kun je reserveren voor de maaltijd. Dan op 8 april, de DNRT openingsrace op het circuitpark Zandvoort. Wat zijn ze actief daar? Ja precies, nou op 8 april ook wat jij net al wilde noemen, het zesde open Zandvoorts kampioenschap, aardappelschillen. Volgens, volgens mij is er de laatste twee jaar dus een man geweest die dit heeft gewonnen, dus dames zet hem op en kom op jongen, jullie moeten nu aan de bak en dus winnen gewoon. volgende week zaterdag 8 april, met hele mooie prijzen. Oh, dus op het Kerkplein. Op het Kerkplein en, het, kerkplein en ja. het begint hier staat om 12 uur, is dus de inschrijving, maar de wedstrijd is van 2 uur tot exact 12 uur. 10 minuten over 2. Dus 10 minuten aardappelen schillen En daarna is van half drie tot 3 uur gratis friet eten bij het plein. Het plein, ja. En dat zijn de geschilde aardappels. Dus hoe lekker wil je in het hebben? Nou. Dan 9 april, zondag. Dat is de Palmzondag, het Palmzondag concert in de Agatha-Kerk. Dat begint om 3 uur. De entree is 27 euro. Weet jij wie daar optreedt? Nee. Nee, ik nee. ook niet. Nou, dat kun je opzoeken trouwens op het, op VVV- ...de site van het VVV en daar staat dat wel vermeld. Dan 14 april, de algemene pubquiz in Café Koper. Vanaf 9 uur, entree 2.50. En op 15 april, nou ja, dat is het paasweekend natuurlijk... ...dan hebben we de paasraces op het circuit van Park Zandvoort. Nou, dat wordt natuurlijk weer één grote happening in het dorp... ...zoals altijd...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 En elke eerste dinsdag van de maand om uh, half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen over de iPad, het tablet, smartphone enzovoort. En dat is bij Ook Zandvoort, ook op de Vlemingstraat nummer 55. En elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien, ook op de Vlemingstraat. Dan kan dit programma uh, beluisterd worden in de herhaling op donderdagochtend van acht tot tien uur. En uh, dat kun je doen op kanaal 40 lokaal op je televisie en dan kun je deze uitzending nog een keer horen. Of je gaat naar .zfm of zfmzandvoort.nl. Je vult de datum in van vandaag en de tijd in. Let op één uur later invullen, want anders komt het niet goed. Wij willen bedanken Casper Gürgensen voor de techniek en voor de cameraman als cameraman. We zijn op Facebook waar ja, we te volgen. Te volgen. We willen de, de redacteuren Yvonne Roosendaal Gert van Kuik bedanken met bovenal eindredactie G. Rutte. En de koffie natuurlijk ook van uh, deze lieve mensen... Gert van Kuik en Gerry Rutte. Ja, we hebben trouwens nog wel heel even tijd, uh, zie ik net. Uh, want we zijn wat vroeg, anders dan komen we in de knoeien... met uh, de muziek en de tijd. Ik uh, zie dat er net een uh, bericht is binnengekomen... over een meneer uh, die opgepakt is... die een winkeldiefstal gedaan zou hebben. Ik probeer dat even via Facebook uh, te vinden nu... Pieter, misschien heb jij nog ja, wat te, te vertellen? Jij, jij zoekt ondertussen even op. Ik wil Hotel Hoogland, Floris enorm bedanken voor de gastvrijheid die we weer genoten hebben. De koffie, thee en water. En u hoorde natuurlijk vanmorgen de stem van Irene de Jager. En uh, Pieter Jouwstra. Ja, het ja. was weer een hele bijzondere uh, uitzending. Ja, nou, heb ik heb veel nieuws gehoord. Precies. Uh, ik, ik... En ik denk dat we gaan afsluiten met het laatste muziekje. Ik of weet al... ik niet, is dat een, een nummer Chaffee. wat lang genoeg is, Casper, om het... Uh... Ja, nee, maar is dat voldoende in de tijd uh, tot ja. het einde? Als je 3 minuten 50 vol kan, is het 3 minuten 50. 3 minuten 50, nou. Dat nou, we hebben 5 minuten nog uh, over. Dus, uh, Pieter, ik weet niet of dat jij nog iets extra's te melden hebt. Nou, als ik eventjes terug ga naar dat, die, die ijsbaan en dat raadhuisplein. Als dat tegelijk kan worden uitgevoerd, wat wordt het centrum dan mooi? Ja. Want, inderdaad, de vrachtwagens die nu uh, door de koninginnenweg gaan, is een probleem. Je hebt ondertussen een bericht gevonden. Ja, er is een bericht geplaatst dat uh, gistermiddag uh, heeft de politie door heel snel optreden van een getuige een 15-jarige jongen kunnen aanhouden wegens diefstal van een portemonnee. Dat was een mevrouw uh, die uh, zat in een rolstoel in de hal van de zorginstelling in de Vreemingstraat te wachten op het taxi. En ja, uh, op de een of andere manier is die verdachte naar binnen gelopen en heeft het uh, slachtoffer gevraagd of dat ze wat kleingeld had. De vrouw pakte haar portemonnee, gaf die jongen wat geld en toen hij het geld had, zei hij dat hij het eigenlijk niet nodig had en dat hij het geld wel terug kon stoppen in haar portemonnee. Hij pakte de portemonnee en ging toen ermee vandoor. Nou, de slachtoffer heeft luid om hulp geroepen. Dat heeft uiteindelijk uh, gewerkt uh, want een getuige heeft de achtervolging ingezet. De, verda de verdachte is aangepakt en overgedragen aan de politie. Nou, nou goed bericht. Flatsi. Uh, dan hebben we nog een oproep, want er is namelijk een, een oproep gedaan voor bijzondere strandjutters. Op, in april gaat de expeditie Jutters Geluk op alle zeestranden gaan ze schoonmaken en misschien kun je erbij helpen. Uh, op dinsdag 11 april is er een etappe van Bloemendaal aan de zee van half twee tot half vier met gratis koffie en taart. Expedities Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen die tijdelijk minder goed kunnen meekomen in de maatschappij. Je kunt je aanmelden bij www.juttersgeluk.nl Expeditie. Juttersgeluk slash 2017. Kijk maar bij Juttersgeluk, dan kom je er vanzelf helpen. We, we zijn er nu echt doorheen. We gaan nog even een stukje muziek, muziek luisteren. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bijzondere. Een heel bijzonder weekend gewenst tot volgende dag. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was.